Kijk, die kinderen. Een hoorspel van Ton van Geen. Regie Ad Leukler. Ja, netjes in de rij lopen. Jij ook, Janneke. Even je goed aan de hand houden. Je weet toch hoe gevaarlijk het verkeer is, Janneke? Kijk eens! Je... een kraai! Er ligt een dode vogel in de goot. Is die dood? Hij beweegt helemaal niet. Ik denk dat die was dood is, Eveliet. Zie je wel, zijn vleugels zijn gebroken. Misschien slaapt hij alleen maar. Kraai! Kraaitje was wakker. Het is veel te gevaarlijk op straat. Stokjes wordt je overreden door een auto of de tram. Dan ga je echt dood, hoor. Jullie moeten doorlopen, Janneke. Goed in de rij blijven, net als de anderen. Evelintje. Ja, je, die vogel. Die vogel? Oh, dat beest in de goot. Ah, die is dood. En wat eng. Dat krenk zal straks wel opgeraakt worden. Lopen jullie nou maar door. Begraven ze hem dan ja, op het kerkhof? In de grond? Graven? Een dode vogel wel mee. Die gooien ze in de vuilnisbak. Wat, wat zie je? Dat mogen niet, Als hij nou toch nog eens levend zou worden, je wat Wel, nee, dat kan toch niet? Dood is dood. Ik zou hem best willen hebben. Als ik hem in mijn bed leg, wordt hij misschien weer wakker. En dan geef ik hem water en kossies brood. En dan groeien zijn vleugels ook weer. En, en, en dan ligt hij weer weg. Past wel. Als je hem goed in je handen houdt, dan wordt hij vanzelf weer warm, hè, juf? Nee, een dode vogel wordt nooit meer levend. Er zijn toch nog genoeg vogels over, hè? Ik zie die ingenie. En die zijn in het bos. Die zijn vrij. Wij moeten toch voor deze vogels zorgen. Binnenkort gaan we naar de dierentuin. Een hele middag. Dan mogen jullie de hele middag naar de vogels. Maar, ik wil deze vogel houden. Nee is niet. En dood is dood. Kom, flip. Anders halen we de andere niet in. Hé, hey, jullie. Loop eens niet zo hard. Sta eens een beetje stil daar. Maar, het doet jullie touwen brengt alle kinderen in gevaar. Weet ik jou wel lichte zoentje op je lieve liefde snoer? Als jij groot bent, lieve jongen, en je trappelt op mijn schoot, vallen wel de eerste tranen en je gaat ja, naar, naar de gaat zeker. Oh, mijn zin niet zo soort. Je weet dat de directeur dat niet kan hebben. Waarom niet? Oh. Hij heeft me er nooit iets van gezegd. Je bent hier in een kraamkliniek en niet thuis, weet je? De directeur loopt hier zo door de gangen te fluiten als dus hij een goede bui heeft. Mm. Waarom zou ik dan niet wat zingen? Ik kan geen mensen gaan storen. Hier moet je werken, meid. Ja, schiet naar maar op. Ik wil die gang klaar hebben voor de koffie. Zingen doe je dan maar thuis. Was ik maar thuis, zou ik de hele ochtend zingen. Ik ben dat tenminste alleen. Helemaal alleen. Nou, ja. prettig voor jou een stoortje, niemand, hè? Dan kun je zo zingen zo hard als je wil. <lacht> Blij ik het er niet hoor. Helemaal alleen is ook maar alleen. Vreemd. Ik kan me eigenlijk niet herinneren dat ik thuis ooit gezongen heb. Maar toch ben ik liever thuis. Het is hier zo koud. Ga er en het is niet koud. Het stinkt hier altijd naar medicijnen en alles is wit, wit, wit. Je wordt hier nog gek van dat wit. Als je kijkt, dat we hier toch geen discotent van maken. Nee, niks schooner dan wit. Hier is te veel wit: witte lampen, witte muren, alles, alles wit. Witte mensen. Ik werk hier veel liever s'avonds ze de bloemen van de zaal op de gang zetten voor de nacht. Dan ziet het er tenminste een beetje warmer uit. Wat levendiger, weet je. Wat warmer. Nou, ik wou dat ze die pestbloemen maar verboden hadden. Ze zorgt ons alleen maar meer werk. Soms ligt er zo zoveel rotzooi of er een groente, maar het is geweest. Alleen maar werken kunnen we hier. Vertellen voor niks. Alleen dweilen. En Als De zink wordt er nog op je gezakt ook. Al is het maar door een andere schoonmaakster. Nee, ik trek het je niet zo aan. Denk maar aan je koffie. Dat val ik je misschien weer een beetje op. Dan. Komt ie. Komt hij nou nog niet? Nog even. Te weten, nog even. Het zal zo gebeuren. De wiljes zijn nu regelmatig. Ja, ze volgen elkaar zo vlug dat het kind er beslist binnen een paar minuten is. Hoor. Nog zo. lang. Ja, Dokter. het komt toch vanzelf, mevrouw. Alles ja. gaat toch goed, hè? Je moet nu weer persen, ja, ja, ja, ja. De kin op de borst, als het kan. Zuster, doet ik de benen nog ietsje hoger, ja. Is goed. Ja, het Ja. ja. ja. Nou, nou, Zuster, kijk u of de glucose goed doordruppelt. Nee, het gaat toch zo langzaam. Had het ja, er aan moeten zijn, dokter? Het gaat zo heel goed, mevrouwtje, ja, het gaat zo heel goed. Blijf maar even ontspannen hè? En denk maar aan uw kind, het zal beslist een wolk van een kind zijn. Zou je op mij lijken ah, dat... Ah, beslist wel. <laughs> of anders op uw man. Ik heb geen man. Oh. Ach, ja, dat was ik even vergeten. Nou, maar dat lijkt hij heel zeker op u, hoor. Heel zeker. Zo, ja. U hebt bij de gemeente de papieren al geregeld voor het voogdijschap. Het komt De Dewee. Ja? Ja? Ja? ja? Ik, ik, ik heb geen papieren gehaald. Moet dat... Goed ontspannen blijven. Goed ontspannen blijven. Hoofd op de borst. Ja, ah, met die papieren ik... komt het heus wel goed. Ja. ja, persen nu, hè. Persen. Nu, ja. Ja, goed zo. Goed zo. Kinder. Ja, juf. Nou krijgen jullie allemaal een ballon. ballon? Oh, ja. ja, ik wil een Ik wil een groene De ballonnen zijn opgeblazen. Denk eraan dat je hem goed vasthoudt, want anders gaat hij direct de lucht in. Ja, ik, op... Nee, nog even wachten. Eerst krijgen jullie een kaartje... En dan moet je met het potlood een wens opschrijven. Oh, maar ik, ik kan nog helemaal niet schrijven, juf. Laatje schrijf jij de wens voor Evelintje op de kaartje? Ja, juf. Alsjeblieft. Ik, ik weet niks, juf. Wat zou ik nou moeten wensen? Dat moet je echt zelf bedenken, Janneke. Er is nou helemaal iets voor jou alleen. Dat mag je nou helemaal zelf weten. Ik, ik wens Ik wens zou die vogel willen hebben uit de goot. Juf, juf, juf, ik, ik wil die vogel hebben. Nee, dat kan niet, Janneke. Nee, je moet iets anders bedenken, hoor. U nou, zei dat ik het helemaal zelf mocht bedenken. Ik, ik weet niets anders. Dan wens je maar niks. Op zaal drie schijnt een moeilijke bevalling te zijn. Het licht staat nu al uren op rood. Dat is nooit goed. Maar ja, Je zal er liggen, zeg. Erg, ja. Ah, Maar meestal komen ze er toch wel door. Of niet. Er zijn er altijd wel die het niet halen. Het is een jonge vrouw. Ik, ik heb haar straks zien binnenrijden. Zo'n mooie jonge meid. Hij ja, zult op zo'n manier kinderen krijgen. Hij nee, hoor, mij niet gezien. Ja. Ja, ik ben ook blij dat ik hier gezond wel op mijn benen sta. Maar toch. Wat nou maar toch? Waar jij er dan gaan liggen? Die met de ruilen? Nou, mij niet gezien. Ha. Zie mij er al liggen, zeg. Ik zou best een kind willen hebben. Zo'n kind, weet je, dat, dat brengt vrolijkheid in huis. Het geeft iets om, om voor te leven, hè? Zo is het doelloos, zo alleen. Zo'n kind dat naar school gaat, dat moet toch mooi zijn? Ja, ik zie mijn kind al thuis komen uit school. Vat jij dat wel? Ja, dat vat ik wel. Maar mijn zorg is het niet. Ik heb het te druk om aan kinderen te denken. Denk je dan nooit aan kinderen? Hè? Huh? Oh, ja, soms wel, hoor. Heel af en toe... Ik heb het niet zo op kinderen. Mijn zus heeft er vier. Hoe schrijf me erover uit, zoals moeder en Ik zou de beste stel willen hebben. <lacht> Elke dag kermis in huis. Nou, van mij mag je ze hebben. Ik ben altijd blij als ik thuis ben. Waar ik ben er op bezoek ben geweest. <lacht> en mijn man kan er helemaal niet tegen. Als die zijn pulsjes mee heeft, dan denkt hij niet aan kinderen. Nou, dan moet ik houden, zo. Ik heb pas nog een doos blokken gekocht. Ik dacht, die zal nog wel eens van pas komen. <lacht> Je weet het toch nooit, hè? Nou, je loopt wel erg ver op de zaken vooruit, hè? Een dozenblok. Kun je kan zelf er nog mee spelen op jouw dag als je in door te draaien? Nou, ik kan die blok altijd nog aan de ene van een of kind cadeau doen. Zeker, <lacht> maar dat ze blij zijn met een blokkendoos. Nou, geloof dat maar niet. Kinderen zijn veel te veel voor wind. Als je ze cadeaus geeft, gooien ze de spullen weg en ze spelen met de dozen. Hé, die kinderen van mijn zus, de kisten vol spullen, we zullen nooit naar omkijken. Ja, één dag, dan is de hol eraf. Dan zuren ze weer om wat anders. Het is niks voor mijn kinderen. Ach, de, de meeste ouders vergeten om de kinderen te leren spelen. Ze kopen maar al om, om er vanaf te wezen. Ze hebben tegenwoordig helemaal geen tijd meer om zich met hun kinderen bezig te houden. Ja, het is haast tijd voor de kantine. We strekken een lekkere wat koffie. Ja. Nou, ik heb nog geen zin in koffie. Ik werk nog wat door. hè? Ja, anders ben jij toch altijd eerst in de kantine? het laatste eruit? Nou, ga nou maar. Ik, uh, ik maak deze gang alleen wel af. Oh. Ach, ik... Ik wil weten wat op zaal gebeurt. Het kind moet er toch aan zijn. Het kan toch niet eeuwig duren. Ja, de kind wordt dus ook wel geboren zonder jou. Jij kan er toch niks aan veranderen. De roeden niet en de vader niet. Nou, nee, ik wil het weten. Ze dus ik aan de kind denk. Nee, ik, ik heb nog geen trek in koffie. Maar trek jij je die mensen toch aan? Gek hoor. Wij zijn hier maar schoonmaaksters. Heb jij ooit gemerkt dat ze zich van jou iets aan trokken? Toch ook niet, hè? Nee, nee, dat is waar. Maar zo'n vrouw, wie kind het moment geboren kan worden, die is hier net zo vreemd als wij. Net zo eenzaam. Nou, die eenzaamheid is zo over. Als ze een kind hebben, merken ze er niks meer van. En ons kijken ze ook niet om. Ik heb wel eens bloemen gekregen van een patiënt die naar huis ging. Er zijn toch altijd anderen hè, die de bloemen krijgen? De dokter, de verpleegsters en die van de keuken, als ze goed tevreden hebben gehad. Maar wij krijgen geen bloemen. Wij zijn maar schoonmaars. Gangen dweilen, ramen lappen. Na werktijd mag je niet eens meer binnen. Dat ben je ongewenst. ga nou maar vast. Ik kom straks bij. Ja, als de pauze om is zeker, hè? Dat kind zal zich er niks van aantrekken dat wij maar een kwartiertje rust hebben. Als jij om tien uur moet beginnen, wordt dat kind net over tiener geboren. Zou jij zien. Dan ben jij je pauze en je koffie kwijt. En na tiener kan je niks meer. Het kan zo komen. Als het er is, ben ik zo bij je in de kantine om je te vertellen hoe het afgelopen is. Nou, <laughs> zo nieuwsgierig ben ik er ook weer niet nou, hoor. Je hoeft er niet voor te hollen. Ach, mensen worden hier elke dag een dozijn kinderen geboren. Daar steek niet meer op te wachten. Wat ben jij toch gevoelloos? Ach, je bent net een steen. Nou ja. Ik hoop voor die vrouw ook dat ze het er goed vanaf brengt. En een schat van een kind krijgt. Ja, wat moet ik ermee? Nou, tot straks dan hoor. Doe maar man hoor. Ik krijg die gang wel in mijn eentje af. Zo. Die is weg. Even alleen. Even rust. Zit zegt toch cynisch praten, die meid. Net of ze geen hart in dat donder heeft. Nou, dat zou wel schijn zijn. Het kind wil maar niet komen. Zou het er nou al weet van hebben? De kou in de wereld. Al die ellende. Oh, ik weet zo'n kind veel. De dag dat het erachter komt is nog altijd veel te vroeg. Als ik groot ben, lieve moeder. En ik trappel op je schoot, vertel ik jou over de beestje. En de vogeltjes eten brood, als je groot bent, kleine jongen. En als zo'n kind nou houdt, wat doe je er dan mee? Ja, wat doe je er dan mee? Het gaat zo heel goed, mevrouwtje. Het gaat heel goed. Je kindje is al onderweg. Ik kan het al zien, ja. Al zien, dood. Ja. Hoe ziet het eruit? Ah, nou, dat weet ik nog niet hoor. Ik zie alleen het hoofdje nog maar. Het heeft donker haar. Maar nu moet u persen. Ja. Ja, ja doorpersen. Ja, goed zo. Kin op de borst. Zuster, duwt u even. Ja? Ja, Kin op de borst. Doorpersen. Ja. Daar is hij. Wat is het, dokter? Het is een jongen. Een fikse jongen. Zuster, hebben we de laatste tijd hier zo'n flinke vent zien geboren worden. Nee, Wat een bier. Ja, mevrouwtje, nou kan ik me helemaal voorstellen dat het allemaal zo lang heeft geduurd. Zo'n zoon. Een flinke jongen, hoor. Mag ik hem zien? Ja, natuurlijk. Eventjes, hoor. Nog niet pakken. Hij wordt eerst gewassen en gemeten en dan leggen we hem even bij hem. Zijn mietje komt naast uw wetten staan op een van de zalen... ...dan kunt u hem de hele dag zien en bij u hebben. Ah, oh, heerlijk. Het is uw eerste kindje, hè? Ja, het is voor alle vrouwen geweldig. Wat is die blauw, dokter? Oh, een lekker kleurtje, hoor. Zo zijn ze allemaal als ze geboren worden. En deze heeft nogal onder druk gezeten... ...omdat het zo'n flinkert was. Straks, als u hem weer bij u krijgt... ...zult u zien dat hij al een normale kleur heeft. Zo, ik zal u nu verder verzorgen. Eerst krijgt u wat te drinken... ...en ik moet het kind ook nog even onderzoeken... Daarna gaat u een paar slapen, dan krijgt u een spuitje voor. En als u wakker wordt, krijgt u thee en een beschuit met meisjes. Hebben jullie allemaal je ballon in de rechterhand? Ja, ja. Ja. ja, ik heb het. Hebben jullie de kaartjes waarop jullie je wensen geschreven hebt ...goed aan de ballon vastgemaakt? Ja, ik Nou, ik tel tot te drie. Twee drie, Laten jullie allemaal de ballon op. En dan moet je je eigen ballon nakijken tot je hem niet meer ziet. Je ja, ja. eigen ballon. Je mag nergens anders naar kijken dan naar je eigen ballon. Want anders gaat je wens niet in vervulling. Mijn wens gaat toch niet in vervulling. Hoe weet jij dat zo nou zo zeker even Nou, Dat houdt helemaal niet van beesten. Oh, als ik een rondje wens, krijg ik het dan? Nee, dat, dat kan niet. Ik heb het al druk genoeg met jullie achter mij te lopen. Waarom wens je dan nou niet iets anders? Ik wil mijn ballon houden. Wil je nee, hem helemaal niet weg laten vliegen? Allemaal een ballon en allemaal geen ballonnen. Als ik tot drie geteld heb, dan laten we allemaal onze ballon los. Jij ook even liefje. Wil oh, ik wil hem ook houden, juf. Heb jij dan geen wens te doen, werken? Ja, ja, ja, juf. Maar ik, ik kan de ballon ook morgen nog wel laten gaan. Als ik er genoeg mee gespeeld heb, dan kan ik hem toch nog net zo goed een wens mee. Nee, nee, je moet hem nu laten gaan. Je je mag... Nee, je mag hem niet houden. Niemand. Dat is tegen de regels. Nou, kinderen, goed laten gaan, hoor. Ja. Tel tot drie. En bij de derde tel laten jullie allemaal je ballon los. Ja, jure. Eén. Twee. Drie. <tied> Toch had ik hem liever gehouden. Als ik zo'n manier een wens moet doen, dan wens ik liever nooit meer wat. Lies. Lies, het kind is er. Oh, en... Een jongetje, zo'n reus. Ja, ben wel blij dat hij nog zo vlug geboren is. Heb jij tenminste nog tijd voor een lekker bakje troost? je ja, vijf minuten later was er gekomen, en je niks meer gehad. Was de kantine weer dicht geweest? Ach, ah, daar heb ik niet zoveel om gegeven. Koffie kan ik best missen, hoor. Meid, wat is er nou eigenlijk met jou? He, nou weet je hoe het afgelopen is en nou kijk je nog alsof je er donder in je kop hebt. Voel jij je wel goed? Ik? Ja, ik voel me best. Mij mankeert niks. Nou, je leeft met die mensen mee alsof het je eigen kind was. Mijn eigen kind? Ach nou ja, je leeft de tijd met die mensen mee En dan hoor je er nooit meer wat van <laughs> Zo'n kind toch Ik heb er nou de hele dag op lopen wachten Ik krijg het niet eens te zien Ik sta er helemaal buiten ja, kom je er eindelijk ook achter? Ik zou het willen dat ik een kind had oh, Jij werkt, meid Wat moet jij nou met een kind? Nou, ik zou het toch in een kerst kunnen doen als ik moest werken nee. En als het dan ziek was? Wat deed je er dan mee als het zou huilen? Nou, dan zou ik het op maar pakken dan troosten ik het. Ik zou het over de haren strelen en daartegen praten. Dat vinden kinderen fijn. Maar als het dan door zou gaan met haar, hè? En ging dreinen, wat dan? Ik zou niet weten wat ik met een dreinend kind moest doen. Nou, dan zou ik het gewoon in bed leggen. En in slaap wiegen. Maar je kunt er toch niet altijd mee blijven zitten? Ach, nou ja, Drink jij je bakje nou maar uit, hè? Denk niet meer aan dat kind. En vol ik je misschien weer wat op. Mensen die altijd wat akkoord komen en zo, daar wil je ook maar zo gereinigd van. Ik kon je nog liever zingen, dat je zo doordraaf over je kind. Ja. <laughs> nou, ik heb de melk maar even. Ja. Uit. Lengte. 53 centimeter. Gewicht, 9 pond. Blauwe ogen. Het kind heeft geen vader. Ach ja. Tja, hoe moet het nou met het aangeven, burgerlijke stand? Dat doet de vader toch altijd? Ja. Nou, dan moeten we het nu zelf doen. Binnen 24 uur. Maar ik heb geen tijd, en u? We vinden er wel wat op. Oh ja, we kunnen het geboortebewijsje wel aan een van die schoonmaaksters meegeven. Die, uh, die Annemie. Ze gaat toch straks naar huis. Ze kan best even langs het gemeentehuis fietsen. Waar blijft het kind? Bij de moeder, toch? Nou, ik heb er verschillende keer horen zeggen dat ze het kind niet wilde. En ze was er zo blij mee? Ach, nu het er is misschien wel. Hoe lang? Wat moet ze met haar kind als ze weer gaat werken? Heeft ze nog ouders? Daar laat ze zich niet over uit. Hmm. Ik zal de voogdrijvereniging bellen, dat er iemand van hen met haar komt praten. Ja, maar niet direct, hoor. De eerste week zeker niet. Nee? Waarom niet? Ach, ze moet eerst wat afstand kunnen nemen van wat er vandaag allemaal met haar gebeurd is. Van zware bevalling. Misschien dat ze daarom helemaal niet van het kind af wil. Direct zo'n vreemde vrouw van de voordijvereniging aan het bed zou het best kopschuw kunnen maken. Dan, dan doet ze misschien afstand uit angst. Ja. Als jij denkt dat het zo is, dan wachten we eerst maar eens een weekje af. Als ze van haar kind houdt, is dat het beste natuurlijk. Een kind is nergens beter dan bij zijn eigen moeder. Ik was zo mooi, mijn ballon. Zo groot, geel, groen. Nou ben ik hem kwijt. Die van mij was bijna helemaal paas. Niks meer. Juf, juf, Hoe lang duurt dat nou voordat die ballonnen in de hemel zijn? <laughs> nou, dat weet ik ook niet precies, Janneke. Ik denk dat ze er wel zullen zijn als je morgen vroeg uit je bed komt. En een wens? Is die morgen vroeg dan ook vervuld? <laughs> nou, als je goed naar je eigen ballon gekeken hebt. En naar nou, niks anders dan wel. Je weet toch dat de wensen die je aan ballonnen meegeeft allemaal uitkomen? Jouw wens ook? Heb ik? Je moeder terug? Janneke, heb je dat echt op je wenskaartje geschreven? Ja, Als alle mensen uitkomen, dan moeten ze me morgenochtend komen halen. Dat heb ik te gekregen. Maar ja, Janneke, jouw moeder is toch... Is... Ze, ze is niet dood, je? Ze, ze komt aan. Komt mijn moeder dan niet? Nee, Janneke. Dat kan niet. Die mensen die dood zijn, die komen nooit terug. Je moeder komt je morgen vroeg niet te halen. Nee? Je had die wens nooit mogen doen, Janneke. Als ik dat eerder had geweten... ...waarom heb je me nou niet eerder gezegd dat je dit zou wensen? Ik mocht toch wensen wat ik zelf wil. Ik wilde mijn moeder terug. En je had iets anders moeten bedenken, een andere wens. Nou is het te laat. Dan had ik mijn ballon beter kunnen houden. Is eng, hè? Nou, nou, ben je alles kwijt. Ah, geeft niet. Morgen komt er weer een dag, Janneke. En ben je die ballon vergeten? Kinderen? Allemaal netjes in de rij? Twee aan twee. Handen vasthouden. Denk erom niet van het wij gaan. Mekaar goed vasthouden. Oh, komt vandaag een einde aan de dag. Nog twee uur werken. Dat ik een gevoel of ik in mijn benen heb. Kijk, Ze komen met het kind uit de kraamkamer. Even kijken of ik wat zie. Ach zuster, mag ik even kijken? Ja hoor, als je maar niet overheen ademt. Nee, nee, ik hou mijn adem wel in. Oh, is het niet enig. Wat schattig. <laughs> ja. Kijk eens meid, wat een schatje. Wat een haar heeft hij al. Ik ah, kan er niks bijzonders in zien. allemaal hetzelfde die kleine kinderen zijn het geboren zijn. Net uitgedroogde Die Is zo blauwig, hè? Al oh, dat trekt wel weg. Het lijkt wel of jij niet van kinderen houdt. Doet dit gedijntje maar weer dicht, o zuster. Ik heb het gezien. Dank u wel. Oh. Ach, net zo'n kind als alle anderen. Maar als je er zo lang op hebt gewacht... dan is het een wonder, zoiets. Ja. Het is jouw kind toch niet? Nee, dat weet ik nou onder de hand ook wel. Je kijkt of die meid er met jouw baby vandoor gaat... Stel je eens voor dat het wel mijn kind zou zijn. Kom ik op zaal te liggen? Met al die andere vrouwen? Ja, heel gezellig. Ze hebben oh. altijd de grootste lol. Ik was veel liever alleen, zuster. Ik hou niet van dat geklets. Kan ik geen kamer alleen krijgen? Nee, dat is alleen voor klassepatiënten. Maar u zult zien dat u de zaal gezellig vindt als u er eenmaal bent. Allemaal getrouwde vrouwen, zeker? Die krijgen elke dag bezoek van hun man. Oh, ook niet allemaal hoor. We hebben een plaatsje voor u vrijgemaakt op een zaal met alleen jonge meiden. Best lollig hoor. Ach, u moet maar denken dat u niet de enige bent die ongetrouwd is. Mm. En er zijn er bij die wel getrouwd zijn, maar die ook net zo lieve alleen waren. Het ziet er bij die anderen meestal zonniger uit dan het is. Hoe lang moet ik hier blijven, zus? Nou, als alles goed gaat, dan bent u binnen een dag of acht weer thuis. Ik heb geen thuis... Ik heb alleen een kamer in een pension. Als ze daar mijn kinderen willen. Stel je voor dat die veel huilt en. Denk daar nog maar niet over. Tegen die tijd komt daar ook wel een oplossing voor. Als we op die kamer misloopt, kan onze sociaal werkster wellicht wel wat aan doen om wat beters te vinden. Hm? Nou, gaan we eerst maar rustig slaan. Niet uit de rij lopen. Janneke, jij ook niet? Ik kan een ballon nog zien. Nee, gek het. Ze zijn al veel te hoog. Achter de wolken, denk ik. Daar kan je ze niet meer zien. Juf, wat is, wat is dat daar in de lucht? Misschien een vogel? Of een vliegtuig dat heel hoog vliegt? Kan een moeder ook vliegen? Nee. Natuurlijk niet. Maar als ze naar de hemel gaan? Ja. Dat weet ik ook niet. Dat is een geheim... Waar mensen nooit achterkomen. Misschien vliegt mijn moeder wel tussen de ballonnen. Maar dan kan ik ze toch niet pakken. Jeff, Jeff mag ik in die winkel erop halen? Uh, nee. Maar, ik heb ze er zin in. Dat. Nee, kan niet. Oh. Je moet netjes in de rij blijven. Snoep is niet goed voor je. Als we thuis zijn, krijgen we zo ons avondbord. En als mijn moeder nou toch een ballon las, zou ze dan kloot? Blauw of, of geel zijn. Of misschien wel groen. Of paars en violet. Of alleen helemaal rood. Knalrood. Ach gut, moet je daar buiten die kinderen zien. Oh, die zijn van het weeshuis? Zielig hè, zo klein nog. En dan zitten ze al in een weeshuis. Oh, Die worden goed verzorgd, hoor. Dat is tegenwoordig niet meer zoals vroeger. Toen was het een straf als je in een weeshuis zat. Ze hebben geen ijsuniformen meer. Nou mocht ik dat wel graag zien. Kraak, helder, wit en blauw. Dat is een mooi gezicht vroeger als je zo'n groep van het weeshuis over straat zag wandelen. Maar ze mogen nog niks. En heb je dat nou niet verteld? En trouwens, alles mogen ze ook niet goed voor een kind. Ik zou je wel zeggen, als ik kinderen had, stuurde ik ze een paar jaar naar een kostschool. Dat is goed voor ze. Discipline, daar leren ze van. Ik zou er niet over denken mijn kinderen weg te doen. Als je kinderen hebt, ben je toch veel te blij als je ze om je heen hebt? Mm. Moet je kijken hoe vrolijk ze zijn. Nou, zie je nou wel? Die kinderen weten niet beter, die hebben het goed. Dat zie je zo. Ja, als ze nou maar een moeder hadden, echt die leidsters zijn dat toch ook goed voor? Ze zitten niet zomaar eerst eerste de beste meid voor die troep. Ik ga even naar buiten. Kan ik ze beter zien. Oh, is dat een mooie bloemen? Ik, ik wil ze plukken. Nee, dat uh, kan niet hoor. Die staan in de tuin van de kliniek, daar mag je niet aankomen. Eentje maar, juf. Nee, geen één. Die bloemen zijn niet van ons. Kom maar hier, kind. Krijg een paar bloemen van mij. Mag ik ze van die mevrouw hebben, juf? Ja, als zij het zegt, ze zal beter weten dan ik of je er een mag hebben. Jullie krijgen er allemaal een. Oh. Er zijn er toch genoeg. Hier, kind, alsjeblieft. Hoe heet jij? Ik eet Janneke. Dat is een mooie naam, zeg. Hier, en jullie allemaal bloemen. Oh, Mevrouw, hoe heten die bloemen? Dat zijn dahlia's, kind. Oh, Zo, zijn dat nou dahlia's. Kinderen, yes. hebben jullie allemaal een bloem? Ja, ja, ja oh, kijk. als we hier weer langskomen, krijgt dan die bloemen? Zolang er bloemen zijn, krijgen jullie bloemen van mij. Oh, oh, oh. Afgesproken, ja? Als het mijn tuin was mochten jullie hem helemaal kaal plakken. En weer netjes in de rij, kinderen. Hand in hand en verder. Anders komen we veel te laat thuis. Weet jij wel wat je gedaan hebt? Die bloemen zijn niet van jou, die zijn van de kliniek. Maar dan hopen dat niemand het gezien heeft. Ach, die paar bloemen. De tuin staat vol ermee. En die, en die kinderen zijn er gelukkig mee. Ik zou best zo'n kind willen hebben. Nou, dan moet je naar de volgende vereniging, meid. En goed getrouwd zijn. En nog opnieuw hebben ook. Ja, dat dacht ik al. Voor ons gewone mens is dat niet weggelegd. Zijn schatjes, hè? Ik ben dankbaar dat ze zijn. Juf, de kraai ligt nog steeds in de groep. Mag om hem aaien, juf? Nee, hoor. Je mag niet aan een doodpeest komen. Daar kun je ziektes van krijgen. Mogen we hem houden en begraven? graven? Bah, nee. Ze ruimen hem al op. Ja, maar juf, we kunnen een dode vogel toch niet zomaar in de grond laten liggen? De auto's kunnen hem nog overrijden. Ik kan er niks aan doen. Waarom is hij dood gegaan? Hij zou ergens tegen gevlogen zijn. Tegen een auto zeker? Hij heeft hem zeker niet gezien. Rot auto's. Als mijn moeder er nog was zouden te vertellen. Misschien ligt hij er morgen nog wel. Evelien, zullen we morgen een doos meenemen? Als Juf niet kijkt, doen we hem in de doos. Kijk, die kinderen was een hoorspel van Ton van der Reen. Janneke werd gespeeld door Gerry Mantel. Evelientje door Maria Lindes. De juffrouw was Joke Reitsma Hagelen. Annemie was Petra Dumas. En Lies Trudin Libozaan. De kraamvrouw werd gespeeld door Paula Major. De zuster door Tine Medema. En de dokter door Donald de Marcas. Technische realisatie, Cor de Groot en Max Westra... Regie aan